Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Iraans-Nederlandse vrouw Sarah Bahrami is in Iran opgehangen. Dat melden diverse persbureaus. Ze had de doodstraf gekregen voor drugsbezit. De vrouw van 45 was eind 2009 tijdens familiebezoek in Iran gearresteerd... nadat ze aanwezig zou zijn geweest bij een betoging tegen de regering. Pogingen om haar via diplomatieke weg te helpen haalden niets uit... Iran liet geen hulp toe omdat haar Nederlandse nationaliteit daar niet wordt erkend. Na doodvonnis betaalde Nederland twee advocaten, maar ook die konden de executie niet voorkomen. De Egyptische president Mubarak is niet van plan op te stappen, maar belooft wel hervormingen. Vandaag zal hij een nieuwe regering installeren die moet zorgen voor meer democratie en welvaart. Mubarak zei dat gisteravond tijdens een toespraak op televisie. Het was zijn eerste reactie op de onlusten in Egypte die dinsdag begonnen. Kort na zijn toespraak werd hij gebeld door de Amerikaanse president Obama. Die zei dat Mubarak zijn belofte van hervormingen moet waarmaken... en riep hem op geen geweld te gebruiken tegen vreedzame betogers. De demonstraties in Egypte gingen vannacht door, ondanks de avondklok die van kracht is. De leden van GroenLinks kunnen de steun van hun partij en de missie in Kunduz niet terugdraaien. Het besluit van de fractie is definitief, zegt fractieleider Sap bij Pauw en Witteman. Ze wijst erop dat de fractie een eigen verantwoordelijkheid heeft... en dat het partijcongres het besluit niet ongedaan kan maken. In Eindhoven is een man doodgevonden in zijn woning. De politie was geallermeerd door de vrouw van het slachtoffer... die bij thuiskomst vermoedde dat er iets mis was. Agenten vonden bij het doorzoeken van de woning het lichaam van de Eindhovenaar. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft al iemand aangehouden. Het weer. De dag begint koud. Temperaturen tussen min 3 in Zeeland en min 7 in het oosten van het land...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM met nu Toebak leeft. Ja, goedemorgen Toebak leeft op de zender wordt langzaam licht. Het is nog allemaal een beetje rustig. En wij zorgen voor wat leven op die zender. Toebak leeft, dan draait het 10 tien uur. Alleen wetenswaardigheden, leuke muziekjes natuurlijk. En het is de dag nadat... Ja, de dag nadat het is besloten, we gaan een politiemissie sturen naar Kunduz. Het was gisteren zo aandoenlijk. Ik weet niet of je het gevolgd hebt, Jolanda, maar... Goedemorgen. Ja, ik heb wel uh, gezien de beloftes die ons uh, ja. president maakt. Ik had zo van, die man werkt vertrouwen. Echt? Ik vond het echt ja. oh, zo schattig. Goed, hè? Dat je... ja, weet het ook nog, hè? J Jolanda Sap, die stond daar gewoon zo... ja. Ik word helemaal een beetje emotioneel, maar het ligt me zo aan het hart. Maar die PVV, die staat me aan het hart... Dus u moet me echt beloven dat het allemaal goed gaat komen. Ja, daar ben ja. ik toch voor. Maar ja. is ook zo van, en ik weet toch niet hoe ik het mijn achterban, hoe ik het hard moet maken. Dat klopt nee. ook wel heel erg. Nee, dat is flink gerommeld. 80 van GroenLinks is het niet mee eens. Ja, dus eigenlijk mag zij gewoon niet instemmen. als je het goed bekijkt. Ik weet niet wat Mark Rutte gedaan heeft bij haar, maar het, het is... Hij het heeft is het gekieteld. Wel. Het grappige is wel, je hero Brinkman en Geert Wilders van de PVV, dat, die zaten zo schuin in het bandje, dus hij is een nou, we, zit, we horen erbij, maar ik vind het echt een voor woorden. Hier wil ik gewoon iets bij horen. Maar ja. ze praat ook op dezelfde manier hè, als haar voorgangster. Vind je niet? Onze ze... Uh, nee. Sap, de manier ja. waarop ze praat. echt als hetzelfde. Je meen dat nou? Dat is je niet opgevallen. Nee. Ik had zo van, nou, het is net of ik... Uh, ik ben even de naam... Krijgen, Femke... Femke Halsema hoor. Oh, ik denk dat Femke ze Halsema... Wanneer ze praten. Ik werd Femke, Femke Halsema toch wel even iets meer van leer had getrokken. Ik vind het toch al vrij... Sappig allemaal. Om helemaal. Uh, ja, maar ze moet zich uitdrukken. nog profileren. Hè? Ze, ze, ze is nog in de leerschool. Ja, dat zal het zijn. En dan avonds belt ze Femke. zegt ze Fam, hoe zit het nou? Nou, we hey, hoe ik het, het gedaan? Maar, we moeten toch <laughs> maar weer praten. Ze heeft wel leuke pakjes aan, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ze heeft leuke pakjes aan. We talk a little relationship while listening to love or spit. Mijn thoughts go like. And every time we When you break some a common sense, my eyes go like... Finally, we talk common sense. It doesn't work out. We'll act like friends. We smile a little. Drive. De nee. Nee, niet de vorst Dat hebben we gehad. Hey. We hebben het gehad, nee. We zijn weer begonnen. We zijn weer begonnen met die ex factor Maar dit is echt een veel leuker programma. Had je het gezien gisteren? Ik heb een fragmentje de, de opening van die uh, uh, blinde Eddie. Nee, nee, dat was wel een, even een beetje een freakshow dus? Nou, hij, hij, hij blies wel de zaal op. Dus uh, die waren allemaal super enthousiast. Nou, wat vind ik dat voor een foute uitdrukking? Blies de zaal op. Zeker in deze periode, <laughs> <Ja>. in Egypte <laughs> en Tunesië. Dat was wat ik bedoel. Nee, maar het was leuk. En uh, uh, ik ben toen zelf. Uh, ja, ik moest even weg, maar er was ook nog een meisje en die was heel erg zenuwachtig. Ja? Die heette Melissa ofzo. En die zong inderdaad heel goed. Ik zag wel een of andere jojo. die uiteindelijk begon te rappen. En toen zag ik uh, Gordon zag ik echt een beetje heel zaggerijnig kijken. De hele zaal werd light on the shaft. En Gordon bleef met zaggerijnig kijken. Ja, ik hoor dat wel dat het vals. En ja, dat hij schreeuwen deed. Maar ik denk, ja, hij weet, weet wel een feestje te bouwen. Ja, dat, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Maar goed, hè? na een minuut werk het al zat. Toen zepten ik ook alweer. Ik denk, ja, dan wordt hij ook geen grote ster natuurlijk. En dat maar die Melissa die komt van Die Die Melissa die komt er in. het is ook mede. Ja? Dat ze zo'n. Uh, goede emo-dame is, dat iedereen de hele tijd kan zien hoe ze zich voelt en dat ze zo emotioneel is. Dat ze begon heel hard te huilen oh, toen ze door mocht en zo. Is mooi. En het is natuurlijk hartstikke lief. Dat ja. is schattig ook weer. <laughs> Dit was trouwens Voice, dus en, uh, uh, Everyday We Work and the Road. Ik zag pas, maar in de krant las ik het vanochtend, dat sommige festiv festiviteiten in en rondom Amsterdam die krijgen geen vergunning, omdat namelijk er aan de weg wordt gewerkt en dat ze bang zijn dat het allemaal vast gaat lopen. Het is echt die infarct die gaat eraan komen. Gewoon in Nederland alles gaat vastlopen omdat de wegen gewoon niet, ja, niet toereikend zijn. Ze zijn overal ook, ook uh, werkzaamheden aan het doen? Ja, overal werkzaamheden. Dus, uh, en het grappige is dat uh, de, de, de zanger van deze Voiced. die is uh, een ander iets begonnen. Desert Kid. En het grappige is, ik had de playlist gisteren al klaargemaakt. Ja. en toen had ik Desert Kid op nummer drie gezet. Ik denk het is wel leuk om zijn nieuwe platen te draaien. Die heette namelijk Embrace. Ah. En het grappige is, ik wist helemaal niet dat dat de zanger was van Voiced. Dus ja. Oh. Echt, Nederlands talent, ja? Nee, dat kan je hier verwachten, allemaal, dames en heren. Eh, leuk. Oké. Okay. Nog meer wetenswaardigheden? Nou, ik denk, nou ik, dan moet ik toch even delen. Ik heb een leuke wetenswaardigheden. Als je vandaag naar Amsterdam gaat en je hebt hoge nood, dat valt niet mee. Nee. Maar er is goed nieuws. Want op 17 februari, dus over twee, drie weken, opent de eerste plaswinkel in de Kalverstraat. Een plaswinkel? Ah, ja, ja, Oh, wat heerlijk. Na de opening van die winkel met toilet in Amsterdam moeten er nog 10 tot 15 volgen in de rest van Nederland. En daarna zijn er. Europese, andere Europese landen aan de beurt, volgens meneer Treur niet, die is oprichter van To the Lou heet hij. Dus twee en dan de Lou. Vind ik wel leuk? To the Lou. Dat Toe is een leuke dag. Ja. En uh, hij zegt ook, ja, in een winkel mag je dus uh, geen gebruik maken van toilet. En als je geen gast van een hotel wil, voel je je toch gerustineerd om daar gebruik te maken van de faciliteiten. Dus in de winkels kunnen de bezoekers niet alleen een plas kwijt, maar er zijn ook allerhande spullen te koop. Kan er ook, uh, je kan er ook drukken. Ja, er zijn ook niet alleen tampons of luis, maar ook gadgets. En hij zegt, nou, ja, je kunt bij terecht geertjes. voor alles wat je in het toilet nodig hebt. Dus misschien ook van die leuke kleine wc'tjes waar je dan een kwartje, in. Nou, dat hebben we niet meer. Uh, nee. 20 eurocent in kan gooien. En dat soort dingen, allemaal van die leuke... Het zou wel grappig zijn als je in die plaswinkel zeg maar, op allerlei soorten manieren kan plassen. Dat je, dat je hier ook variatie bedenkt. Ja, dat je staande kan plassen, dat de plastuiten ja. te koop zijn. Dat Pla dames dat een keer... Uh, ja, dat man als vrouw kunnen plassen. Kunnen ze reclame maken van dames, kom binnen, hier kunt u staande plassen. Ja, nou, dat, dat, dat, dat trekt wel. Het moet gewoon even een beetje anders aangekleed worden. Want, ja. want eigenlijk distancieren we ons van de dood. Hoewel, dat komt wel steeds meer in... En van in de kaart. dieren. En, en van, nee, nee, van de dieren ook, maar ook van het plassen en van de ontlasting. Nou, nee hoor. Dat hoort niet bij ons. Dat Terwijl in andere niet. landen kan je overal gewoon plassen. Je komt een klein dorpje binnen. Ik had het in Australië tien jaar geleden. En hoe klein het dorpje is. Het is er is altijd een openbaar toilet. En je doet die deur open. Je denkt, nou ben benieuwd. Fris en fruitig. En dan hangt het wel als wc-papier. Lekker. Hoe kan dat nou? Ja, wat ik ook nog vind. Middle of nowhere. Ja, ik, ik, ik had net een hele geniale ingave over plassen. Ja? Maar ik weet niet meer... Ja, nee, ja. Nou ja, nee, dat ik weet dat in Australië vroeger, dat uh, in de boes dat de ja? mensen, niet snapten hoe blanke mensen plasten. Want dat die een broek aan hadden, die had echt zo van hoe doen ze dat? Zij lieten het gewoon langs hun been zo. Ja, ze lieten gewoon even willen lopen. Goed. <laughs> nou, nu nog het neuken <laughs> en we alles weer gehad. Ja, precies. What a great achievement it was! this late. bet hour here a big problem with me, love. You don't look too hygienic anyway. I'm only here because I want I believe in these dirty little wicked games, snakes and ladders. dat het ergens op blijkt ofzo? Ik kan me allemaal geen Ik vind het echt leuk. Dit desom keert het namelijk de zanger van Voice. Die we net ook al al die jaren Oh, twee zelfde artiesten achter elkaar. Ja, bijna wel. Nee, ze nog heb ik heb gewoon een LP meegenomen. Ik heb gewoon een langspeelplaat speelplaat <laughs> opgezet. Ja. Ik denk, dan kunnen wij even rustig praten over de belangrijke dingen in het leven. Zo is dat. Egypte en Tunesië en zo. Ja, nou, ik vind dat inderdaad... Wat een, wat een mensenmassa daarbij. Ja, ik zag elkaar. vanochtend ook op Teletext dat... Uh, ...Obama gebeld heeft met uh, Mubarak... Ja, van, ...en ja, is dat ja, nou ja. afgelopen... ...en je moet gewoon een democratie doen... ...dat zijn de rechten van de mens... ...en die ging je natuurlijk allemaal voorlezen... Ja. ...in het Engels en die Mubarak... ...die, die snapte natuurlijk niks van... ...die Mubarak die, die, die zegt... ja, ...nee, ik weet wat de mensheid wil... ...de regering moet opstappen, het kabinet gaat weg... ...ja, ja. Nee. het ging om hem hoor... Je, je, je, je ...zijn je kop niet stond er niet aan... ...nee, jij <laughs> moet weg... Maar goed, uh, Obama steunt hem nog wel steeds. Dat vind ik echt bewonderingswaardig. Maar ja, wat, wat kreeg ook weer... Uh, Egypte krijgt 1,5 of 6 miljard per jaar een steun. En dat geldt, gaat niet eens naar de, naar de gemeenschap, dat gaat een beetje naar Allemaal die... in het leger, had je Precies, dat gaat allemaal naar die mensen om Mubarak barak heen. Dus ja, hoe dat nou allemaal af gaat lopen, ik, ja, het is, het, is, het is wel heftig, want ik las vandaag een stuk in de krant over de jonge soldaten die, zeg maar, wel een baan hebben gekregen, want heel veel mensen in Egypte hebben geen baan gekregen. Nee, ze zijn hartstikke arm. En die staan tegenover elkaar, hè? Ik bedoel, ja. Nu was het een beetje de oude garde eerst tegen de jonge garde, maar nu zijn het echt jonge mensen die zeg maar net in het leger zitten, die hebben wel een baan gekregen en die staan tegenover hun leeftijdsgenoot Nootjes staan daar te vechten. En eh, ik geloof wel dat hier en daar zelfs ook een beetje verbroeten tussen de, de mensenmassa en, de, en de, het leger. Dus je zou toch denken dat ergens wel, dat ze wel één grote vuist kunnen maken. En die Mubarak, is het nou zo moeilijk om die man te vinden? En hem uiteindelijk toch te... Ja, straks vinden ze net zoals die ene toen in Irak, weet je. Ja, ja, dus, gat. ja, met zo'n grote baard. Weet ja. <laughs> dat weet ik nog. Maar ik moet zeggen, ik ben vroeger, ik ben, uh, ik denk in 88 of zo op vakantie geweest. Maar toen was hij nog niet zo lang nee. aan de macht dan, als je het goed bekijkt. En ik weet nog wel dat uh, die reisleidster, dat was in Nederland... ...die vertelde geweldige dingen over hem en uh, het ging zo goed... ...maar ik merkte wel... Ging je, ging je gewoon even wandelen, was ik in Cairo eerste avond... Ja. ...en eerst denk je dan van... ...hé, uh, hey, wat ligt daar voor rotzooi in dat bewoog? En dan kwam er een handje uit, dat waren dus mensen aan het bedelen. En verderop denk ik van, hé, hey, dat is een uh, een of andere standbeeld of zo... ...en dan ging je kijken, er stond gewoon een soldaat naast te bewaken... ...naast een standbeeld. Oké. Okay. Dan denk je van, hm, bij, was... de, bij de Dam staat ook niemand hoor in Amsterdam... Van, uh, bij dat uh, monument. Oh, nog even. Wel, en wel. Maar daar staat gewoon overal, staat er iemand bij. En ja, dat is gewoon pure werkverschaffing. Ja, Misschien wel. En maar als ze, als ze waren daar inderdaad echt hartstikke armen over het algemeen. En wat ik nu zo weet, is dat zeker die uh, Egyptische pond. Vroeger was er geloof ik twee, had je dan voor een gulden of zo. En ja, nu we natuurlijk de euro, maar volgens mij uh, is die ook enorm gedaald. En dit is, dit is even lekker voor je economie. Al die toeristen die nou niet gaan. Ja, dat is heel slecht dit. Het, uh, Want uh, ze hebben natuurlijk uh, enorm veel toeristen, zeker in deze winterperiode. Want dan is het daar, uh, gaat het net, weet je wel. Het ja. is hartstikke heet daar altijd natuurlijk. Ik denk van nou, die, dat land krijgt uh, nog een flinke nasleep van uh, dit hele gebeuren. Dat denk ik wel. Maar goed, als je echt een beetje spannende vakantie wil hebben, dan zou ik zeggen, nou. <laughs> ja. En hij is waarschijnlijk ook wat goedkoper nu. Ja, ik denk het ook Met wel. Met kortingen worden ze nou, nu weggegeven. Dan maken er, een er gewoon een trip van Tunesië en Egypte ineens één klap. Nou, nu nog even echt een heel grappig berichtje dit. Dit is wel weer grappig wat ik hier lees. Premier Mark Rutte heeft met opgestroopte hemsmouwen zijn mobiele telefoon een blackberry uit de wc-pot weten te vissen. Eeuw. Hij had even niet opgelet, hij had de boodschap nog niet laten vallen, zeg maar. Hij had zo van, ik ga twitteren, ik ga wat terug zeggen. Van trillen, en het viel zo uit de handen in de wc natuurlijk. Hij was echt zo verbaasd, hè? Hè? Die sap gaat ermee akkoord. Ik uitplop. plop. Dus toen ja. heeft hij met uit de wc vandaan gehaald. Oh. Hij heeft de batterij eruit gehaald. Hij zegt, ja, dat werkt gewoon zo. Dat weet hij ook allemaal. Is echt Toch een man van ja, deze hallo. tijd. Hij is gewoon hip. Hij, hij is, is gewoon uit is zo een oud. hippe man. Hij, dus hij <laughs> heeft de batterij gehaald en uh, laat het droog. En gelukkig alle gegevens. En daar zit een zootje belangrijke gegevens in. Als je daar een uitdrijf van maakt. Zo, ja. dat zal wat leuk zijn op Wikileaks. Maar goed, uh, hij, hij doet het weer. Dus Nederland is gered. Zo moet oh, je het wel zien. Joh, ik ben helemaal blij. Ja. Oh. Straks er wat nieuws uit de regio natuurlijk. Maar eerst, zal ik eens een plaatje draaien met een gitaar erin? Ik dacht, dat is... Ja, dat is, dat is goed. Dat is weer eens wat anders. Daar hoor, krijg ik steeds meer verzoekjes van. Toen is een plaat met een gitaar. Ja, maar daar kan ik voor zorgen. Natuurlijk. A broken record. Maar het is een cd. Er zit ook klassiek in. Hartstikke idee. Welcome Records, uh, hier bij ZFM in de zaterdagmoeien. Het, uh, het is koud begonnen, maar het wordt straks een stuk beter, heb ik me laten vertellen. Dus dat, uh, ja, dan kan je er nog even op uit om boodschappen te doen natuurlijk. Ja, moet ook gebeuren. Uh, een leuk weetje is dat uh, het lijkt uh, echt een vloek te rusten op de grootschalige verbouwing uh, van het Stelijke Museum in Amsterdam. Na talloze het dreigt het museum nu te worden meegezogen in de doodstrijd van zijn aannemer Metric. Met... Met, met, met Rit. Het gaat net zo moeilijk die naam als, uh, als het verbouwen. Namelijk de aannemer Met Rit uit uh, Meidrek... ...heeft talloze onderaannemers in dienst, in dienst genomen. Oh jee, ja, Het is een groot. Een hoop... uh, hoe noem je dat? Uh, ja. Bouwval van, hoe noem dat? Een kaartenhuis. Ja. ja. Een groot kaartenhuis. Daar moet toch een hoop geld tussen zitten allemaal. Die kan namelijk weer een andere inhuren. En die... Nou, die heb even tijd. En verhuren we die er weer in. En al die rekening komen allemaal weer voor de Staten of voor Amsterdam. Maar het zou eigenlijk begin januari 2009 klaar zijn. Oh nee, december 2009. En toen werd het eind 2010. En nu wordt het eind 2011 gewoon. Oké. Okay. Miljoenen is daarmee gemoeid gewoon. En dan moet alles weer teruggesleept worden. Dat hele grote schilderij, weet je wel. Je met... ziet het nog zo voor me, weet je. Die, die hele, met, met dat... Met dat foute lichtval en zoiets. Weet okay. nou, is het niet uh, Van Rijn of zo? of van, uh, van Gogh? Nee? Waar is die andere man nou? Oké, Rembrandt van kat. Rijn. Rembrandt, oké. Okay. Ja, De Nachtwacht. De Nachtwacht natuurlijk. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, dit is altijd wel interessant. Uh... Er is momenteel een serie trouwens over Rembrandt van Rijn. Ja. Uh, en het is wel zeggen, aardig. Ik heb gekeken... Maar ik vond het, het, was een beetje traag allemaal. Ik dacht van, wow, weet je Ja, zet er zat geen achtervolging in. Ja, maar ik denk ook in die tijd had ik nog geen tv het leven. was gewoon uh, een flink stuk trager. Ja. Dus, nou ja, dat is niet verkeerd natuurlijk. Wat niet traag was, trouwens, nou, dat is wel geweldig. Er was een 37-jarige vrouw in Puerto Rico. En die is binnen enkele minuten moeder en oma geworden. Ja. Dat is, uh, dus terwijl zij vorige week beviel van een zoon, baarde ook haar oudste dochter, die 20 jaar was, een baby. En ze lagen dus in de Puerto Ricaanse hoofdstad... Uh, stad Carolina. Wat leuk, een hoofdstad die Carolina heet. En uh, moeder en dochter... Uh, moeder en oma Monica Hernandez... schonk het leven aan zoon Raimais Delis. En die zoon, die werd dus acht minuten na zijn geboorte oom. Want toen kreeg zijn zus Veronica... toen zoon Carvin Jael. Ja. En de baby's wogen ook nog evenveel, 3,8 kilo. En het is inderdaad wel heel apart. Want ik weet, ik weet ook, mijn, mijn zus heeft... Uh, had toen een zoon... Ja? En, uh, ja weet je het nog je het ja, voor je? ja en uh, daarnaast Had, had dus uh, De dochter van Paps ook een dochter En die had dus ook een oom Ik die ben was dus ook een oom ja. En die zei dus toen op school van, Wat heb je op je buik, ja mijn oom heeft in mijn buik gebeten Nou op gelijk zei de politie erop af Ja oom was een half jaar jonger <laughs> Dat is wel grappig Oh. Dat is toch een leuk verhaal. Want dat krijg je nu met deze twee kinderen ook. Ja, oh. Als je een en ander in elkaar slaat. En dan zegt die ander tegen zijn leer: Ja, dat heeft mijn oom gedaan. Je denkt gelijk. Oh, een man. Uh, seksdelicten. Al die dingen meer. Ja. Nee, gewoon twee irritante kootjes in elkaar. De zandpak uitjagen. Kijk. Met een schepje. En nou weg. Ik mag. Ik uh, zie het voor me. Ja, hè? Ja, nee. Ik zie ja. het echt voor. Ja, de inleiding was wat lang. Ja, nee ik, moest nee, even. <laughs> nee. ik ben altijd slecht met de relaties en zoiets. En hoe het in elkaar steekt. En wie, met wie het doet. En zoiets. Ik heb wel wat slecht tegen de soapseries of zoiets. Maar goed, die nieuwe serie over die syndroom van Down, dat vind ik dan wel weer leuk dan. Over die wat? Ja, die, die, die met mijn golen allemaal, zeg maar. Oh, die hebben we nog niet I've gezien. Heb jij wel gezien? Nee, fijn stukjes. It'll feel like I'm dying, but I won't stop. I don't mind, cause I'm that kind of guy. I'm pumping it until the end of time. I've been working all that day in the sweatshop. I've been going all the way in my tank top. I don't Cause I'll be looking fine Yeah, I'll pump that out to the edge Wat een vreselijke muziek. doet me aan. Uh, ja. Aan, het, aan de wildernis. Aan Afrika. Nou goed. Verder, er staat dus. Het, uh, de, uh, ja. Dus het, tweede album het eerste album verscheen in 2009. had het al geschreven in 2007. Uh, namelijk, uh, hij had het zelf geschreven, de liedzanger. Uh, in Wolfskuil. Neenwegse za uh, wijken zat Wolfsk. Ik had echt oh? mijn. Uh, noem je dat? Mijn oh, groepsnaam. Graag, nee. Ja. Dan Wolfskuil. Dat is toch een mooie naam. Wolfskuil. Het is ook een zo, zo klinkt het ook een beetje als je in deze muziek uh, verzeil... Uh, kan je ook op je uh, huis zetten voorop gewoon. Ja, Wolfskuil. Maar goed, dit is dus uh, De Staat, de tweede album. En bij het eerste album heeft hij echt uh, allerlei artiesten hulp gehad. En uiteindelijk is dat doorbraak geweest. Ook omdat het wereldrijd door Dus dat ik daar een beetje iets mee deed. En dat is ah, dus ook altijd wel leuk als Matthijs van Nieuwkerk ergens voor, uh, voor inzet. Dan komt het meestal wel goed terecht. Dus dat was sweatshop. Het is uh, vijf minuten over half negen. We zijn wat laat. We zijn toegesproken. We zullen het echt werkelijk niet meer doen. Maar nu is het dan toch echt tijd voor wat regioberichten. En, wat, en wat voor regioberichten? Nou, we zijn bekend, hè? De evenementen van het jaar 2010. In de categorie sport ging de prijs naar Spinning on the Beach. De winnaar in de categorie cultuur, dat werd dus de korendag. Uit Marit de trots waren ook zij... Want het is uh, nu dus dubbel uh, feest, want dus zij hebben dus ook die, uh, dit georganiseerd. En uh, ze hebben ook nog een eerste lustrum, dat is hartstikke leuk. En het evenement van het jaar 2010 in de categorie algemeen, dat was uh, het culinair Zandvoort. Dus uh, ja, dat was de familie Lemmers, die had uh, dat die 25 jaar bestond met het administratiekantoor. En het heeft nu een tweede editie gekregen en is nu al niet meer van het Zandvoortse evenementenkalender weg te halen. Hmm. Dus nou daarna was het een heerlijk diner en zo. Nou, hartstikke gezellig allemaal wel ja, gemist. Gisteren hebben we de, de, de opening gemist van de Mailfabriek. Dat is jammer. De geel 64 in Heemstede. Die was namelijk open van 11 tot 5. Had je even een kijkje kunnen nemen. Bij de Mailfabriek. Okay. Ja, ik denk meld het oh. even dat, dat je dat er gemist hebt ja. gelopen. De politie werd op 21 januari tijdens een snelheidscontrole op de weg in Arendhout onaangenaam verrast. Een auto raasde voorbij met een snelheid wel van 116 kilometer per uur. Terwijl daar... Maar 50 km per uur is toegestaan. De politie controleerde hier en daar uh, tussen uh, uh, 7 en 10 uur ruim 1200 voertuigen. Waarvan 169 veel snel rijden. Hartelijk bedankt. Het geld wordt weer goed gebruikt. Kijk, Zandvoort zal op 18 mei aanstaande fungeren als finishplaats voor een etappe van de Tour, De grootste etappewedstrijd voor wielenamateurs in Nederland. Anders Zandbergen, nu allen wel bekend als wethouder van Zandvoort en medewerker van onze radio... ...die maakte het bij aanvang van de eerste raadsvergadering van 2011 bekend. En hij wilde benodigde gelden circa 25.000... Ja, je denkt niet dat we zomaar voor niks uh, een etappeplaats mogen zijn. Nee. Maar dat wilde hij strekken uit het casinofonds. Nou, dat vind ik uh, wel, wel spannend. We moeten ons goed op de kaart zetten. Dat, uh, en wanneer zeker. doet er nou iemand van ons mee aan de X-Factor? Huh? Misschien iets voor Lenna of zo? Oh, die kan wel zingen. Ja, daarom. Nou, ik weet niet Kijk, of, of heb we daar ons mee in moeten laten. Nou ja, dat is nou toch ja. leuk ook, want zo'n huldiging, er was ook een huldiging in horen, Ja, he, van de gebroertjes Saunders. Dat was een grote happening, want de horen was wel op de kaart gezet. Ja, zeker met zo'n burgemeester met zo'n petje naar één kant en zo'n ketting om die yo-yo doet. Oh, dat je denkt van, ja. zit ik nou naar een opname van een of andere... Ja heb de show te kijken. Een glazen huisachtig. Ja, ik had, okay. Nee, dat niet eens. Maar ik had echt het idee van. Jeetje, wat kan deze burgemeester goed aansluiten bij mijn cliënten? Maar ben je niet gewoon zelf even meegegaan heen gegaan? Nee, met je kinderen? Nee, mijn cliënten zijn wel gek op de, de voice, maar. Nou, ik, dit ging me net even te ver. Ik, ik, ik vond. Ben en Dien als die nou echt iets mochten zeggen, dan hadden ze volgens mij wel gezegd van. Ik vond het een beetje. Gênant ook. Over de tap. Een beetje over de tap ook. Ja. Van een burgemeester die jo gaat doen. En denk je van... Hou gewoon de status vast die, die je normaal ook doet. En ga dan niet helemaal jezelf verlagen. Dat tot, is tot onzin dingen gewoon. Goed, ik zet even een blankspelplaat op. We hebben straks nog veel meer nieuws. Uit Zandvoort onder andere. Een brommer te water. Ah. Een brommer in de sloot. Ik ga even luchtgitaar hoor. Ja. Lag daar iemand bij. Bij die brommer. Straks daar veel meer over nu natuurlijk. Maar eerst weer een Nederlands beentje. Wat ook weer op de kaart is gezet door natuurlijk die Matthijs. mijn god zeg, wat een ontdekker. Nederlands beentje. Ik zit net even te tellen, volgens mij in deze show iets van uh, acht of negen Nederlandse beentjes. Dus niet lopen zeur dat we geen, geen aandacht hebben voor Nederlandse talenten. Echt wel, echt ja, wel. Gewoon. Ik wil een keer buitenlandse taal. Niet Engels alleen. Dat is niet buitenlands meer. Ja, maar ik ben bang dat ik een of andere verwensing ga draaien. In of andere, dat, het stopt, dus. nou, dat ik alleen nare tekst op de Nou, ik moet zeggen, onze vrienden, Ton en Willem uit het buitenland. Uit hey. Far Far and Away, yes. die, die zeiden ook: van, er is nu al nummer één hit. En die is zo leuk. Die heet. Uh, Trois et moi. En het schijnt al week op één te staan. Download hem eens een keertje. Trois et moi? Ja, en ze gaan... Uh, ze met gaan tweeën in één? Ze gaan luisteren via de streamer naar dus, ons. Joee! Hallo jongens! Jongens! <laughs> hoe gaat het daar in Frankrijk? Ja, het schijnt daar ook uh, flink te vriezen af en toe. Maar nu niet. Dan ben je verhuisd naar Frankrijk en dan zit je nog uh, met vorst. Nou, Ja, en dat is uh, uh, weer. erg hè? Maar goed, Ik... uh, de afgelopen week hebben ze opgetreden en ze bent... Eh, uh, Eh, uh, eh... Uh, uh, uh, uh. Uh, Silent Express en dit was de nieuwe single Never Saw This Coming. En dat zagen ze ook niet aankomen dat ze eigenlijk best nog wel... Uh, ja, dat ze doorbraken in Nederland. Dat hadden ze niet verwacht. Ja, ja maar wij zijn bescheiden. Hè? want stel, stel je niks voor, want wat ben je nou eigenlijk? Dat is wel een beetje de Kalfijnse mentaliteit. Ja. Hier in Nederland, hè? Dat is gewoon absoluut een uh, ding wat zeker is. Dat vind ik altijd leuk. Dat Hans Klok altijd begin die interviewt wordt. Die zegt van ja, de, de, die mentaliteit in Nederland is allemaal wel leuk. Doe, niet, doe maar uh, gewoon doe je gek genoeg. Ja. Maar als je echt iets wil bereiken, dan moet je groots uitpakken. Dan moet je die, dat windding op je haar zetten. Ja, zo. dan moet je echt. En het grappige is wel dat hij natuurlijk bij 24 uur met was. Met, oh, met iemand die compleet geen haar had. Dus die windmachine die kon aan, want hij had er geen last van. Maar ik, hij, was, hij is zo openhartig ook, hè? Ik vind, ja. Ja, ik vind hem zo leuk. Hij is wel leuk, ja. Hij kan zichzelf ook best wel persifleren. Dat ja, maar er was laatst ook een andere artiest. Uh, dat is uh, een acteur. Die was ook een beetje zo uh, Ja, uh, Bokma. Ja, Bokma. Ja, Bokma. Ja, maar ja. Ik had heb ik wel een hoop ellende mee Maar die gemaakt. heb je ook gezien. Ja. ja. Okay. Maar ik vond het wel leuk van Hans Klok dat hij in een gegeven moment werd hij thuis ook geïnterviewd. Hij zegt, kom maar binnen. Dat is overdreven. En kijk, hier heb je de drankkast. Nu is hij leeg, maar pas op. Zo is hij weer gevuld <laughs> Ik weer open en dicht en toen was vol. I, uh, ja, hij vol. Dat zou handig het. zijn. Wacht, hij doet het nu niet. Daar, komt later. Doen we later nog een keer. Zet die camera maar even uit. Zoiets had hij. Uh, dat vond hij <laughs> wel weer grappig. Wel grappig, ja. ja. Uh, dus. Toepak leeft op de radio. Um, ja, ik had nog de, een bericht. En dat is eigenlijk gewoon een positief okay. bericht. Ja. Dat in Den Haag, daar heb je een of andere stichting. Die heet Ondernemersklankbord. En er waren ruim 300 ervaren oud-ondernemers, accountants, bankdirecteuren en andere gepensioneerde experts. Die hebben vorig jaar, dat vind ik gewoon geweldig, als vrijwilliger in totaal zo'n duizend faillissementen voorkomen. Zo. Dus uh, ze zijn de, die, al deze mensen die werden dus afgevaardigd naar bedrijven die op een doodspoor waren geraakt. En door te coachen verkwamen ze een schadepost van ongeveer 200 miljoen euro. Hey. En die oude rot in het vak hebben vorig jaar dus 3000 winkeliers, kleine... Agrarische bedrijven en gewone bedrijven. Bijgestaan met vragen over starten, ontwikkelen. Starten, ik bedoel, ze gingen bijna failliet. Uh, beëindigen. En ze werken dus in 22 regionale teams. En een landelijk team voor de glastuinbouw en zo. Nou, ik vind het wel heel leuk. Het doet me een beetje denken aan uh, de serie op tv Dubbeltje op z'n kant. Ik denk hier is gewoon een fantastische reality soap van te maken. Oh, dat is zo leuk. Andermans leed ook. Ik vind het ook altijd zo ja, heerlijk, leuk. Oh, oh. Wat kijken, oh, oh, oh, ze hebben het zo krappig. Kijk, want ja. ze kunnen niet eens een wc-papier kopen. Oh, wat maar daarvoor hebben we nu die toedaloo, hè, in Amsterdam. Toedaloe? Oh, daar kan je ja, graag ja, naar kan, kan Ja, daar kan je plassen. Ja. ja. Dus en, nou, uh, nou een ander bericht is dat uh, de, er komt een postzegel op de markt met uh, 70 verschillende diersoorten. Je kent die oude uh, posters wel die in van die uh, scholen hangen, weet je, of van die echt van die hele schattige die je bij een oh. piekachtige plaatjes krijgt. Nou, daar komen postzegels van en er zit ook een audiopen bij. Als je een aantal van die postzegels koopt, dan krijg je gratis die audiopen erbij. Yay. Die is normaal 40 euro. En die audiopen die komt er muziek uit, komt er Beyoncé uit. Nee, gelukkig niet. Als je die over die postzegel heen haalt, hoor je dus. De leeuwen brullen en zo, en uh, poesmiauwen? Nee, ja, de vogels hoor je fluiten dan. Oh, Oké. Okay. Of hoor je zingen. En uh, ja, elke post heeft weer een ander geluidje, dat hebben ze geniaal bedacht. Oh, dat gewoon. vind ik wel heel grappig. Maar is dat nou wel, uh, is het niet schadelijk voor het milieu? Al die, er zijn een soort dus soort in die Want anders doet die pen het niet natuurlijk. Ik zou het werkelijk waar niet weten, maar ik vind het wel... Ja, wel ook al... bedacht. Ga jij het doen voor je kinderen? Ja, natuurlijk. Dat, ja. dat soort dingen, net al en dan, uh, die... Krijg ik dan een brief van jullie? Ja. Dan, dan ga, en, en dan komt hij aan. En dan zeg jij van kom maar even naar de studio. Ik heb mijn audio pen bij me. Nou, het is natuurlijk wel Gaan we even luisteren. Het is natuurlijk op zichzelf wel grappig als je uiteindelijk zeg maar, een brief kan versturen. En dan krijg je zo'n audio pen. En dan ga je met die audio pen over die brief heen. En dan heb je zeg maar iets inge inges ingesproken op, die, op dat oh. papier. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Ik hoor er pas geleden weer iemand over die had het over een 3D-. Um, krant, die waarschijnlijk toch gaat komen, daar zijn ze ver mee, dat je zeg maar een, een krant voor je krijgt, je zag hem bij Harry Potter al, ja, je zag hij de koppen niet bewogen. Nou dat schijnt dus echt, dat je denkt, nou, dat kan helemaal niet, maar daar schijnen ze dus re redelijk ver mee te zijn dat het uh, wel kan. En dan dus moet je, dat nou je nou, zeg een speciale maar... bril op als je de krant leest? Nee, dat je zeg maar de, de krant pak en dan doe je hem open en dan zie je dus bijvoorbeeld vandaag op de ADC Jan Smit, wil die niet echt levend zien, maar die zie je dan zeg maar levend bewegen en er zit dan een soort programma in dat hij zeg maar... Met een CNA-slip? Een paar seconden dat hij die in die CNA-slip CNA heen en weer loopt. <laughs> ik breng je van je apropos, hè? Ja. Jan Smit in zijn CNA-slip. Nee, maar dat is wel heel apart natuurlijk. Maar ik zit ook ja. te denken van nou, met 3D... Ja. Tegenwoordig kan je een bril ook nemen met uh, uh, geharde glazen en ontspiegeld en zo. En misschien dat je dan ook een klein schuifje erin hebt. En als je dat doet, dat je dan al in 3D kan kijken. Hoef je geen speciale bril op als je naar de TV kijkt? Nee, maar ik denk dat het een kwestie van volgens mij wel 20 jaar is. Dan hoef je die bril helemaal niet meer op, joep. Dan, nee, nee dan ze hebben onze ogen zich aangepast aan de realiteit. Ja, en dan leg je die krant gewoon neer. En dan, dan beweegt die al en dan komt er van alles uit. En het... Of we hebben zo'n holo-kamer, een zo holo-room. Holo ja. Daar ga je in en dan beleef je alles van de krant. Dat is, is een echt... hologram, heb je dat wel eens gezien? Ja. Ge, ja. Dat is, het is alleen jammer dat het niet helemaal... Ja, het, het is een beetje een vaag licht wat er uitschijnt. Het is gaaf. Ja, als je dan zeg maar om het hoekje probeert te kijken. Kan je echt om het hoekje ook kijken in die foto. Wat lijkt me zo gaaf. Want dat als je nou zo'n kamertje hebt in je huis. Ja? En dan doe je van nou doe nu uh, Hawaii. Nou dan ga je erin. En dan staat er gewoon een strand. Zo ga je zitten. En je hebt echt. Je voelt je ruikt. Je ziet Hawaii gewoon. Ja, het, het, Fantastisch. En dat nog aansluit op de hersenen. Dan ja. kan je thuis blijven. Dan hoef je de, de wereld niet meer in te trekken. Ja, dan kan goed. je een wereld creëren in in de computer. En daar is genoeg ruimte hoor. Maar ja, daar, dan gebeurt er dus gewoon niks meer. Want wie, er moet toch nog iemand het brood bakken hè. Ja, maar dat heb je ook niet nodig. Want uiteindelijk, je lichaam is alleen maar, dat zit gewoon op de bank. Je hebt een stekker achterin je hoofd. Alles gaat ja, via ja. die stekker. Dus uiteindelijk krijg je een infuus. En daar loop je dan op. En je kan eindeloos veel eten. Want in de computer stel je gewoon je gewicht weer bij. Oh ja, dat is echt ja, wel handig. Mogelijkheden hè. Oh. Mogelijkheden. Ongelooflijk. Back to the street. I need Al die Beatles hebben zoveel indruk gemaakt op heel veel artiesten. Dat is bizar gewoon. Hè. Dit was uh, Panic at the Disco 9 in the Afternoon. Ja, 9 uur s ochtends. Kijk, nou dat klopt ne negen uur Klopt in de... ongeveer. Dat heb je helemaal Middag. goed gepland zo. Echt heel veel druk Oh nee, gebruikt. nee. Ja, kan niet. Dat kan nee. helemaal niet gewoon. Nee, 5 uh, minuten voor 9. In het uh, langzaam uh, wakker wordende Zandvoort. Ja, ik, zie, uh, ik heb nog, ik heb geweest, nog geen maar... krolspelden er langs zien komen. nee. Nee, maar ja, vandaag wordt ook het vuilnis niet buiten gezet, hè, natuurlijk. Nee. Dat is een heel verschil. Want hoe gaat het met jou trouwens, met je vuilnis buiten zetten? Wat ik merk zo echt, een, een rare ja, vraag? Ja, impertinent, hè? Ja. Nee, maar ik merk gewoon zelf, van, uh, van de week had ik zo van, volgens mij moet ik mijn grijze bak buiten zetten. En ik, ik denk zo, en ik kijk erin, ik denk, er zit helemaal niks in. Hoe kan het nou? Maar toen keek ik buiten, ja, nee, het was de week, Maar ik denk, er is een week voorbij gegaan, ik heb er nog helemaal niks ingegooid. gegooid. Meen je van, nou, nou? Dan ben ik eigenlijk toch wel heel... Uh... Ja, maar jij, jullie zijn maar met z'n tweeën, wij ja. zijn met z'n vieren. Ja, nee, maar ik heb ook het plastic doe ik nu ook apart en het scheelt echt enorm. Oh, en ik ben ook bang dat, uh, dat ze op een gegeven moment misschien ook wel gaan zeggen van... Uh, ja, je moet het gewoon maar apart doen, het plastic. Je hebt de mogelijkheden, je kan zakken halen bij de gemeente en daar doe je plastic in. Nou, ik heb inderdaad wel eens een zak gehad. Ja, het, is wel, uh, het, is wel, het, het is wel volumineus, dat plastic. Ja. Dus als je dat in zo'n zak doet, uh, ja, dan is die zak vol. Ja, dan heb je ook echt zo'n hele vuilniszak in je kamer staan. Ja, bij ons halen ze nog steeds niet op in Alkmaar. Dat is, dat is op nee, zelfs. ze halen het ik ook niet op. Nee, nee. moet zelf wegbrengen. Je moet zelf wegbrengen. Ik moet er nog steeds... Ach, ik moet dat nog... Ik moet... Dat is echt de opdracht voor 2011... Dat ik dat eindelijk toch eens ga realiseren. Ja. Dat is echt iets is wat ik hartstikke moet Hartstikke goed. Een explosief met een uh, granaat... Een explosie met de granaat uit de Tweede Wereldoorlog is gistermiddag een 70-jarige man fataal geworden. Het slachtoffer was de granaat aan het demonteren. Een vertraagde werking. Ik weet wel uh, <laughs> hoe, hij, hoe hij werkt. Ik heb er zoveel verstand van. De explosie, de explosie deed zich voor op het terrein van de, de Janse Afbouw. Gespecialiseerd in. Uh, uh, het ontploffelen van. Oh, ik denk het nee, van. Uh, ja, dat zou je denken. Explosieven? In plafonds en kazijnen. De ontploffing had plaats om precies 12 over 3. Het leek alsof een straaljager door de geluidsbarrière vloog. Wow. Zo, hard was ik al. En de mannen moeten ze helemaal bij elkaar zoeken? Je, je moeten ze bij elkaar zoeken. Gewoon. Of die hebt... zit gewoon in een 1 centimeter dikke laag gekookt aan het plafond? Eigenwijze mensen ook. Hè. Ik weet wel hoe dat in elkaar zit. Ik heb me ja. daarin verdiept. Nou, klaar. En nou zit hij op zo'n wolkje van... Huh? I didn't see it coming. Nee. God. Ja, nou, het is wel erg. Maar ik vind wel voor nabestaanden vind ik het wel natuurlijk heel erg vervelend. Ik bedoel, het zal je maar gebeuren. Ja. Dat je man inderdaad denkt: van, hé, wat heb ik nou gevonden? Wat is dat? En we zijn schroeven draaien. Bam! Hij is zo leuk, want knutsel inderdaad. Ja. Ik heb een schuurtje voor hem gerealiseerd. Ja. Godzabber, die hele schuur uit elkaar! God, toen had hij toch me. Nou. nou. dat is heel erg. Ja, hadden, dit is, nou ja, vervelend. We hadden, het, we hadden trouwens het net trouwens. ook over dat je inderdaad in zo'n holeroom en al die dingen meer. Maar in China. In de Chinese provincie Guangdong, uh, de autoriteiten hebben het ontkend. Maar er zijn dus waarschijnlijk plannen vrijgekomen. Dus ze willen een, een, een grootste stad op aarde gaan maken. Want de Chinese media heeft al eerder melding gemaakt van overheidsplannen. Om negen steden samen te voegen tot één aangesloten megalopolis. Met een bevolking van 42 miljoen zielen. En uh, dat zou uh, ontstaan dan in de delta van de Parelrivier. Maar ja, en andere zegt weer van nee, dat is niet waar. Maar het staat wel in de krant. Dus dat vind ik eigenlijk wel spannend. Ik en vind de, het, het, Dit is echt onze nieuws. Want uiteindelijk worden we één grote stad. Niemand wil namelijk een platteland Onze wonen. aarde is gewoon één grote stad. Ja, het is één grote stad gewoon. Ja. Het, het, het, het, ik denk wat een onze nieuws. Een grote stad creëren. Al die tussenweggetjes die worden langs allemaal bebouwd. Er komen allemaal huizen langs. die wegen. Dus ik bedoel, uiteindelijk zijn we één grote stad. Maar hebben we nou nog wel plek om, om iets groens te laten groeien? Of is doen dat, we het gewoon allemaal uit een potje, Vitamine? Is dat nodig? Groen? Nou, ik, ja, maar het is wel de zuurstof natuurlijk. Hè? De, de, de longen van de aarde is natuurlijk het regenwoud en al die andere meer. Ja, maar die bomen hebben ook zoveel onderhoud nodig. Als we nog gewoon plastic bomen neerzetten en uiteindelijk gewoon een een of andere machine. Spuitbusje, aanzetten spuitbusje, we, windmolen denner, Ja, dat is ook hartstikke, hartstikke lekker dat, Klaar. Ja, die bomen is allemaal wel leuk met ook onderhoud. Het kost de gemeente ook klaar om Het geld gewoon plastic bomen. En dan, zeg maar, dan worden die gewisseld als het uh, nou ja, winter wordt. Dan komen er gewoon, zeg maar. Uh, plastic kerstbomen met lichtjes erin. Ook heel Klaar, leuk Ja, ja dan, het is zo kaal ook altijd, hè? In de ja, winter. Dat dat maar ja, die niet plastic uit. bomen vallen niet uit. Dus je denkt uh, ook al vriest het buiten dat je in het tropisch regenwoud zit. Toch? Dan hangen er dan nog appels aan de bomen, dat ja. wel. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Toch? Nee, dat zou ik wel voor zijn. En, ja, niemand wil meer op platteland wonen. Ik zag gisteren ook, bij, ook altijd wat. Dat zag ik ook van die mensen die op zo'n platteland wonen. En dan hoor je ze praten, denk je van: Jezus, het is zo traag. Ja, maar hoe moet het dan, dan met het, het programma Vrouw? Ik bedoel, die, heeft, die hadden 5 miljoen kijkers of zo. Nou, daar vinden we het allemaal iets anders op. De, ja, kijk, het is toch die hele media. Dat moet wel blijven lopen. Als, als daar niet meer naar gekeken wordt. Waar moeten we dan naar kijken? Ja, dat, dat is mooi waar. Ja. Nou, Oké, okay, we doen het niet. Toestand. Ik ben ook zo om ook, hè. Ja, ik woes ik vrouw. Ach, zo'n leuk programma ook. Oh, ja. Ik kan het niet zonder lachen zeggen. Laatste plaatje voor negen uur. Wat? Ja. We zijn er alweer. Uur 1 zit erop. Veel te snel. Je hebt het overleefd. of ben je uh, halverwege ingestapt. Voei! It's been